Over de prinses Er was eens een oude meubelmaker die twee zoons had. De ene heette Helmer, de andere heette Hans. Helmer was een luiaard en een nietsnut, die zijn vader het weinige geld dat hij verdiende nog wist af te troggelen om er allerlei nutteloze dingen voor te kopen. Hans deed zijn best om zijn vader zoveel mogelijk te helpen, door haar wijtjes aan te nemen waarmee hij wat bijverdiende. Maar, zoals wel vaker gebeurt, werd de vlijtige, zachtaardige jongen... die nooit veel zei, maar altijd stilletjes zijn gang ging, niet gewaardeerd. De brutale, luchthartige Helmer, met zijn schallende lach en zijn vrolijke verhalen... was de oogappel van zijn vader en moeder. Terwijl Hans niet helemaal voor vol werd aangezien. Op een morgen, toen er eigenlijk niet eens voldoende geld in huis was om eten te kopen... besloot de oude meubelmaker naar de stad te gaan... Daar woonden veel rijke mensen voor wie hij had gewerkt en die hun rekeningen niet hadden betaald. Het zal tijd worden dat ze betalen, mopperde hij toen hij in de stad was aangekomen. Maar steeds als hij bij een fraai gebeeldhouwde deur aanklopte, verscheen er een hooghartig kijkende huisknecht. Die vertelde hem dat zijn meester het veel te druk had om zich met onbelangrijke dingen als het betalen van rekeningen bezig te houden. En elke keer weer werd de deur met een klap voor zijn neus dichtgegooid. Moe, boos en teleurgesteld verliet de oude meubelmaker die avond de stad. Onderweg naar huis kwam hij langs een herberg. Omdat hij eigenlijk zijn vrouw niet onder ogen durfde te komen... met een geldbuidel die nog even leeg was als toen hij die ochtend was vertrokken... besloot hij op de stoep van de herberg wat uit te rusten. In gedachten verwenste hij alle rijke mensen... die nu natuurlijk aan een uitgebreide maaltijd zaten terwijl zijn arme, rammelende maag genoegen moest nemen met de geuren... die vanuit het keukenraam van de herberg naar buiten waaiden. Binnen, in de gelachkamer was het een drukte van belang. Een groepje stamgasten was in een kring om een pas aangekomen reiziger gaan staan. Door de openstaande ramen ving de oude meubelmaker flaar op... van de spannende verhalen die de bezoeker vertelde. Plotseling hield de meubelmaker zijn adem in... Hij schoof wat dichter naar het raam... om vooral maar niets te missen van wat de onbekende man nu aan het vertellen was. En zo kwam het dat de oude meubelmaker het verhaal te horen kreeg... over een beeldschone prinses die door een boze tovenaar gevangen gehouden werd. Het kasteel waarin de prinses was opgesloten werd bewaakt door een oude vrouw. Zij gaf aan iedereen die voorbij kwam drie opdrachten. Degene die ze wist te volbrengen zou niet alleen het kasteel met alle rijkdommen die zich erin bevonden krijgen... maar ook zou hij mogen trouwen met de mooie dochter van de koning. Maar degene die de opdrachten had aangenomen en ze niet kon uitvoeren... zou dat met de dood moeten bekopen. De oude meubelmaker was helemaal opgewonden geraakt... terwijl hij naar de reiziger luisterde. Dat was de kans waarop hij had gewacht. Nu zou zijn gezin de armoede en ellende te boven kunnen komen... Want Helmer, zijn knappe, slimme Helmer, zou vast wel in staat zijn de opdrachten van de oude vrouw tot een goed einde te brengen. En dan zou die handige zoon van hem met een echte prinses gaan trouwen. Vergeten waren nu zijn zorgen, zijn honger en zijn lege beurs. We zullen ze allemaal nog eens een lesje geven, grinnikte hij binnensmonds, denkende aan de huisknechten die de deuren voor zijn neus hadden dichtgesmeten. Ze zullen nog raar staan te kijken, die opscheppers. Struikelend over zijn eigen benen haaste de oude man zich naar huis. Daar vertelde hij zijn vrouw, die al ongerust was geworden door zijn lange wegblijven, wat hij bij de herberg had gehoord. Hij moet wel opschieten, zei de oude meubelmaker opgewonden, want er zijn natuurlijk meer kapers op de kust. Morgenochtend vroeg moet hij vertrekken. Zijn vrouw maakte eerst nog wat bezwaren, maar toen hij vertelde over het prachtige kasteel en de mooie prinses met wie hun zoon zou gaan trouwen, gaf ze toe. Ik zal alvast wat eten voor hem klaarmaken, zei ze zenuwachtig. En ze dribbelde naar de provisiekast om te kijken of ze van de restjes nog iets smakelijks kon maken. De volgende morgen vertelde de meubelmaker aan Helmer wat hij had gehoord. De eerzuchtige jongen was dadelijk geestdriftig voor zijn vaders plan. Het paard staat al voor je gezadeld, zei de oude man. En als je opschiet, ben je alle anderen voor. De jonge man knikte. Ik blijf niet lang weg, hoor, zei hij tegen zijn moeder. Over een paar dagen kom ik jullie halen met een koets met zes prachtige schimmels ervoor. Het kwam niet eens bij hem op dat er wel eens iets mis zou kunnen gaan. Korte tijd later was Helmer op weg... Hij had zijn paard de sporen gegeven en kwam al gauw in een streek waar hij nog nooit was geweest. Ha, hier kom ik, prins Helmer de Grote, riep hij uitbundig. En hij sloeg met zijn zweep op de takken, zodat de vogels verschrikt kwetterend uiteenstoven. Hoe dichter hij zijn doel naderde, des te de mooier werd de omgeving. Maar Helmer lette niet op de schitterende natuur. Vol ongeduld joeg hij zijn paard op. En toen het dier aarzelde voor een mierenhoop die midden op het pad lag, stuurde hij hem er met opzet dwars doorheen. Vrije baan voor Helmer! riep hij met overslaande stem. En kwaad sloeg hij naar de mieren die het waagden langs de benen van zijn paard omhoog te kruipen. Verder ging het, steeds verder. En de doldrieste ruiter gunde zijn paard geen tijd om op adem te komen. Op een gegeven ogenblik bereikte hij een meer waarin twaalf spierwitte eenden zwommen. De eenden kroppen nieuwsgierig op de kant... toen ze Helmer en zijn paard in het oog kregen. Uit de weg, domme gakkers, schreeuwde hij woedend. En zonder zich ook maar een ogenblik te bedenken... sprong hij van zijn paard, greep een handvol stenen... en gooide de onschuldige dieren dood. Slechts één van de twaalf eenden is te ontkomen ver van het meer vond Helmer op zijn pad weer iets dat zijn ergernis opwekte een bijenkorf vol zoemende nijvere bijen hij schopte met een welgemikte trap van zijn laars de korf omver misselijke schepsels, mompelde hij terwijl hij nog even achterom keek met al dat gezwerm benemen jullie met mijn uitzicht dat die misselijke schepsels zorgden voor de honing die hij zo graag op zijn brood smeerde, kwam niet bij hem op tegen de avond bereikte Helmer het kasteel. Het was werkelijk een prachtig gebouw. De daken waren verguld en in het licht van de ondergaande zon schitterden de vensters als het zuiverste kristal. In de tuin bloeiden bloedrode rozen en de jasmijn verspreidde er een bedwelmende geur. Helmer sprong van zijn paard en keek eens om zich heen. Er was geen levende ziel te bekennen. En behalve de gejaagde ademhaling van zijn paard, was het er doodstil. Mooi zo. Ik ben dus de eerste, mompelde hij tevreden. En hij gaf met zijn laars een trap tegen de deur. Hé hey daar, doe eens open, riep hij naar de oude vrouw die voor een van de ramen verscheen. Ik ben het, Helmer de Grote. Ik kom de mooie prinses bevrijden. De oude vrouw snoof minachtend. Morgenochtend kun je terugkomen zei ze, dan ben je de eerste. En met een klap sloeg ze het venster dicht. Er zat niets anders op dan te gaan slapen en maar af te wachten tot het ochtend werd. Helmer bond zijn paard aan een boom en installeerde zich zo goed en zo kwaad als het ging voor de nacht. De volgende morgen vroeg meldde Helmer zich weer bij de kasteelpoort. Het duurde niet lang of de oude vrouw die hij de vorige avond had gezien verscheen. Ze had een zak lijnzaad bij zich. Terwijl Helmer verbaasd toekeek, strooiden ze de korrels om zich heen op de grond. Zo, jongeman, zei ze ernstig. Over een uur kom ik terug. Dan moeten alle korrels weer in de zak zitten. Denk erom dat je er niet één laat liggen. Helmer lachte schamper. Wat dacht dat oude mens wel? Dat hij, Helmer, die de prinses kwam bevrijden, zich zou bukken voor een paar lijnzaadkorrels? Nee, daar voelde hij zich werkelijk te goed voor. En bovendien kon hij niet eens bukken met zijn wapenrusting aan. En alles weer uittrekken, vond hij voor zo'n onzinnige opdracht te veel moeite. Toen er een uur verstreken was en de oude vrouw weer verscheen lagen alle lijnzaadkorrels dan ook nog precies op de plaats... waar de oude vrouw ze had gestrooid. Geringschattend keek ze eerst naar de lege zak en toen naar Helmer. Ik kan niet zeggen dat je erg je best hebt gedaan, zei ze spottend... maar misschien heb je meer geluk bij de volgende opdracht. En de oude vrouw haalde twaalf gouden sleutels tevoorschijn... die ze één voor één in de slotgracht gooide. Over een uur ben ik terug... Dan moeten de twaalf sleutels op de kant liggen. Denk erom dat je er niet één vergeet. Helmer had verbijsterd toegekeken. Dat mens was gek. Wie gooide er nu gouden sleutels in het water? Goud was toch niet iets om zomaar weg te gooien? Met een afgebroken boomtak probeerde Helmer een sleutel op de kant te krijgen. Maar alles wat boven kwam was modder. Toen stapte hij zelf in het water en tastte onhandig rond over de glibberige bodem. Maar wat hij ook probeerde, de sleutels vond hij niet. En toen de oude vrouw na een uur terugkwam, zat helmer druipnat en uitgeput in het gras. Heb je de sleutels niet gevonden? vroeg de oude vrouw. Maar ze trok een gezicht alsof ze niet anders had verwacht. Helmer haalde zwijgend zijn schouders op. Kom mee. Dan gaan we naar binnen, zei ze, terwijl ze de druipnatte man bij zijn hand pakte. Achter de zware deur van het kasteel was een brede gang met hoge slanke zuilen van geadigd marmer. Hun voetstappen klonken hol toen ze door de gang liepen. Helmer liep achter de oude vrouw door schitterende zalen en galerijen tot ze in een vertrek kwamen waar drie zwaar gesluierde vrouwen stonden. Hier laat ik je alleen, zei de oude vrouw. Over een uur kom ik terug. Dan moet je één vrouw aanwijzen. Als je een lieve vrouw kiest, zul je je leven lang gelukkig zijn. Maar kies je een slechte vrouw uit, dan zal het verkeerd met je aflopen. Wat een dwaze opdracht, dacht Helmer, die van zijn vorige mislukkingen nog niets geleerd had en toen de oude vrouw na een uur terugkwam... wees hij op goed geluk een van de vrouwen aan. Die recht ze dan maar, mompelde hij onverschillig. En op dat ogenblik begonnen de drie gestalten zich te bewegen. Ze sloegen hun sluiers terug... en in één flitsend ogenblik... zag Helmer het beeldschone gezicht van het middelste meisje... dat hem met tranen in haar ogen aankeek. Toen werd hij gegrepen door twee monsters... Die hadden aan weerszijde van het mooie meisje gestaan. De monsters sleepten hem met hun vurige klauwen naar het raam... en gooiden hem in een diepe afgrond. Terwijl Helmer viel, weerkaatste hun duivelsgelach duizendvoudig tegen de rotswand. En het volgende ogenblik waren het kasteel... de mooie prinses en de oude vrouw helemaal verdwenen. Een jaar ging voorbij... De oude meubelmaker en zijn vrouw hadden te vergeefs gewacht op de koets met zes paarden waarmee Helmer hen zou komen halen. Laat mij toch gaan zoeken vader, zei Hans op een morgen. Misschien wordt mijn broer wel op het kasteel gevangen gehouden. Ik kan toch proberen hem te bevrijden. Jij, antwoordde zijn vader minachtend. wat verbeeld jij je wel. Denk je heus dat jij slimmer bent dan Helmer? Toe, laat me niet lachen en hij ging weer op zijn eigen plaats voor het venster zitten uitkijken omdat hij nog steeds hoopte dat zijn lievelingszoon zou terugkomen. Maar Hans was vast besloten om zijn broer te gaan zoeken en op een maanverlichte nacht, toen zijn vader en moeder in diepe slaap verzonken waren sloop hij stilletjes het huis uit. Hij ging op weg naar het kasteel, zonder paard, zonder eten en zonder reisgeld maar met een opgewekt gemoed. Onderweg at hij bosbessen en bramen en dronk hij het kristalheldere water uit de bergbeekjes. En s'nachts sliep hij op het zachte mos onder een boom. Dan droomde hij van vrolijke jonge meisjes met bloemenkransen in het haar. Zij wenkten hem naar een gouden troon waar een blonde prinses op hem wachtte. De meisjes zongen en dansten om hem heen terwijl de mooie koningsdochter een gouden kroon op zijn hoofd zette. Morgens, als de vroege zonnestralen op zijn gezicht kriebelden, werd hij heerlijk uitgerust wakker. En opgewekt begon hij aan de nieuwe dag. Na verloop van tijd bereikte Hans een streek waar hij nog nooit eerder was geweest. Er stonden statige beukenbomen. De zon scheen dwars door het gebladerte heen en toverde gouden plekken op de bemoste grond. En overal heerste een bijna plechtige stilte. Even verderop waren uitgestrekte bloemenvelden waarboven honderden insecten grondsten. Bonte vlinders leken een ballet op te voeren. Genietend van al dat moois om zich heen stak Hans zijn armen in de lucht en van pure vreugde maakte hij een ronde dans. Wat is het leven toch heerlijk, riep hij vrolijk. En wat is de natuur toch mooi. En fluitend trok hij verder terwijl de vogels hem volgden. Ik ben Hans, de zoon van de meubelmaker, en ik ben op weg naar het grote kasteel, riep de jongen opgewekt tegen de vogels. Gaan jullie met me mee? Toen vlogen de vogels klapwiekend voor hem uit. Het leek wel alsof ze hem de weg wilden wijzen. Hans huppelde vrolijk achter hen aan tot het avond werd en zijn gevederde vriendjes hem in het licht van de ondergaande zon in slaap zongen. De volgende morgen, toen hij alweer een poosje onderweg was, zag Hans op het pad een vertrapte mierenhoop liggen. De diertjes waren druk bezig de schade te herstellen. Hans bukte zich om hen daarbij te helpen. Hoewel hij er een paar verneinige prikken bij opliep, liet hij zijn goede humeur niet verstoren. Hij zette de mieren voorzichtig op de grond en wandelde tevreden verder. Zo kwam hij bij een meer waar twaalf spierwitte eenden zwommen. Hans strooide kruimels van het brood dat hij onderweg van een boer had gekregen in het water. Niet ver van het meer ontdekte hij een omgevallen bijenkorf die hij zonder aarzelen rechtop zette. En toen hij weer opkeek zag hij het kasteel in al zijn pracht en praal voor zich liggen. Van de daken van het kasteel schoten gouden vonken en de vensters schitterden als kristal zodat Hans zijn ogen moest dichtknijpen. Schuchter kwam hij naderbij. Alleen de gedachte aan de prinses uit zijn droom maakte dat hij durfde aan te kloppen. Ik ben Hans, de zoon van de meubelmaker, zei hij tegen de oude vrouw die voor het venster verscheen. Ik heb gedroomd van een mooie prinses en ik wil haar bevrijden. De oude vrouw kwam naar buiten. Ze keek de verlegen man glimlachend aan en zei... Natuurlijk mag je proberen haar te bevrijden, want iedereen heeft dezelfde kans. Je moet drie opdrachten vervullen. En als je dat niet lukt, kost het je je leven. Hans raapte al zijn moed bij elkaar en zei dapper... Ik waag het erop, goede vrouw. Zegt u maar wat ik moet doen. De oude vrouw haalde een zak lijnzaad tevoorschijn... en terwijl Hans verbaasd toekeek, strooide ze de korrels om zich heen op de grond. Zo, jongeman zei ze ernstig, over een uur kom ik terug, dan moeten alle korrels weer in de zak zitten en denk erom dat je er niet één vergeet. Hans ging dadelijk op zijn knieën zitten en begon te rapen. Hij was nog maar net bezig of hij naderde een schaar mieren. Die begonnen Hans dadelijk te helpen de korrels in de zak te doen. Dat schiet goed op, zei Hans dankbaar toen hij zag hoe snel de zak vol raakte. Toen de oude vrouw terugkwam, lag er geen korreltje meer op de grond. Je hebt goed je best gedaan, zei ze tegen de jongen. Misschien lukt het je om de volgende opdracht ook uit te voeren. En de vrouw haalde twaalf gouden sleutels tevoorschijn... die ze één voor één in de slotgracht gooide. Over een uur ben ik terug. Dan moeten de sleutels op de kant liggen. Denk erom dat je er niet één vergeet. Hans had verbaasd toegekeken toen de sleutels naar de donkere bodem van de gracht verdwenen. Maar lang aarzelde hij niet. Met een forse sprong dook hij het water in om te proberen ook aan deze tweede opdracht te voldoen en de sleutels op de kant te brengen. Hij woelde met zijn vingers tussen de stengels van de waterplanten. Maar wat hij ook probeerde, hij slaagde er niet in ook maar één sleutel naar boven te brengen. Buiten adem en hevig teleurgesteld klauterde hij op de kant. Hij werd heel erg bang toen hij dacht aan het vreselijke lot dat hem nu ongetwijfeld wachtte. Maar plotseling hoorde hij hard geklapwiek in de lucht. En voordat hij goed en wel besefte wat er gebeurde, zag hij twaalf spierwitte eenden op het water neerstrijken. Het waren de eenden die hij eerder gezien had en die hij kruimels brood had gevoerd. Uit dank kwamen ze hem nu helpen. Net zoals de mieren hadden gedaan. Druk snaterend doken ze kopje onder. En het duurde niet lang of er lagen twaalf gouden sleutels op de kant te schitteren in de zon. Druipnat en zielsgelukkig zat Hans in het gras toen de oude vrouw een uur later terugkwam. Heb je alle sleutels gevonden? vroeg ze. Maar aan haar gezicht was te zien dat ze niets anders had verwacht. Hans keek haar stralend glimlachend aan. De eenden hebben me geholpen, zei hij eerlijk. Alleen had ik het beslist niet klaargespeeld. Hij hoopte maar dat de oude vrouw er niet boos om zou worden. Want van hulp had ze eigenlijk niets gezegd. Maar het leek wel alsof ze zijn woorden niet eens gehoord had. Kom mee, dan gaan we naar binnen, zei ze... terwijl ze de druipnatte jongeman bij zijn hand pakte. Hans liep achter de oude vrouw door een brede gang... met hoge slanke zuilen van geaderd marmer... Hij volgde haar door schitterende zalen en galerijen Totdat ze in een vertrek kwamen waar drie zwaar gesluierde vrouwen zaten Hier laat ik je alleen, zei de oude vrouw Over een uur ben ik weer terug Dan moet je een van deze vrouwen aanwijzen Als je een lieve vrouw kiest, zul je je leven lang gelukkig zijn Maar kies je een slechte vrouw, dan loopt het verkeerd met je af wat een moeilijke opdracht, dacht Hans zenuwachtig, terwijl hij naar de drie roerloze gestalten keek. Hij sloot zijn ogen en probeerde diep na te denken. En terwijl hij zijn hersens pijnigde om te bedenken wie hij moest kiezen, hoorde hij een merkwaardig gezoem snel dichterbij komen. Kies de middelste, kies de middelste, gonsde de bijen en ze begonnen in een dichte zwerm... om het hoofd van de middelste gestalte te dansen. Kies de middelste, zij wordt je bruid. En toen de oude vrouw na een uur terugkwam... wees Hans vol vertrouwen op de middelste gestalte. Ik kies haar, mompelde hij wat verlegen. En op dat ogenblik begonnen de drie gestalten te bewegen. Ze sloegen hun sluiers terug... En in één flitsend ogenblik zag Hans de twee afschuwelijke monsters die naast de prinses hadden gestaan. Ze sleepten zich naar het raam en vlogen naar buiten, de diepe afgrond in. Hun akelige kreten weerkaatsten duizendvoudig tegen de rotswand. De beeldschone prinses liep naar Hans toe. Ze lachte en huilde tegelijk, zo blij was ze dat ze nu eindelijk bevrijd was. Niet lang daarna werd de bruiloft van Hans en de prinses gevierd. En op de dag voor het huwelijk stuurde Hans een gouden koets, bespannen met zes witte paarden naar het huis van zijn ouders... om hen op te halen voor het huwelijksfeest.